Drie uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Minister Schult van Hagen ziet niets in een VVD-voorstel... om rechts inhalen standaard toe te staan. Het leidt volgens haar niet tot een betere doorstroming. VVD-kamerlid Elias vroeg de minister om het Amerikaanse systeem te overwegen. Daarbij mogen auto's elkaar links en rechts inhalen. Schult van Hagen wijst erop dat veel wegen maar twee rijstroken hebben... en dat voor auto's en vrachtwagens andere snelheden gelden. In Oordal, in het zuidwesten van Noorwegen, heeft een man gisteren een lijnbus gekaapt en de twee passagiers en de buschauffeur doodgestoken met een mes. De man is aangehouden en raakte zelf ook gewond. Of dat bij de aanhouding is gebeurd of al eerder is onduidelijk. Volgens de politie komt de man uit Zuid-Soedan. Het CDA-partijbestuur heeft de advieslijst voor de Europese verkiezingen vastgesteld. Oud-lijsttrekker Wim van den Kamp staat op de derde plaats. De nummer 1 was al bekend, Esther de Lange. Bij een ledenstemming versloeg zij van de Kamp. Op het voorjaarscongres van de partij in februari wordt de definitieve lijst vastgesteld. Minister Opstelten vindt dat de politie een Poolse veelpleger niet op de trein naar Berlijn had moeten zetten. Net als de korpsleiding keurt hij de actie, die door de agenten werd gefilmd, af. De politie in Almelo zette de Pool op de trein nadat hij voor de 66 e keer in een half jaar tijd had ingebroken. Volgens de agenten wilde hij zelf graag terug naar Polen, maar had hij niet genoeg geld voor de reis. Het vliegveld Eelde in Groningen kan niet overleven zonder blijvende overheidssteun, concludeert de Noordelijke Rekenkamer na onderzoek. In de regio wonen weinig mensen en er is een moordende concurrentie van luchthavens als Lelystad en Eindhoven. Sinds dit voorjaar kunnen grotere toestellen gebruikmaken van Eelde, maar daar kwam tot nu toe weinig van terecht, zegt de Rekenkamer. Het weer, vooral in het noordwesten en noorden nog een enkele bui... verder opklaringen en het koelt af tot lokaal 3 graden... met kans op worst aan de grond. De dag begint met zon, maar vanuit Zeeland gaat het weer regenen. Het wordt uiteindelijk 8 tot 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Maarten Dallinga. Goedenacht, mooi dat u nog wakker bent. Het is twee over drie. Asielzoekers die mogen vrijwilligerswerk gaan doen, dat zegt Jan Kees goed. Hij is directeur van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, zei hij in de Volkskrant. En daarom gaan we het dit uur en ook het volgende uur hebben over het doen van vrijwilligerswerk. Goedenacht en fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht van 5 november 2013. Ja... Vrijwilligerswerk. Wat is het nou eigenlijk precies? Wat moeten we er precies onder verstaan? En welk nut heeft vrijwilligerswerk nou eigenlijk in onze samenleving? Wie doen het en waarom doen ze het? We gaan erover in gesprek met Lucas Meijs. Hij is hoogleraar vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En bij ons in de studio zit ook Mark Molenaar. Hij is werkzaam bij de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk. En we zijn ook heel erg benieuwd naar uw verhalen. Doet u misschien vrijwilligerswerk? En wat voor vrijwilligerswerk dan? Of waarom doet u het niet? En uh, u kunt straks dan ook bellen naar het gratis nummer. Dat is 0800-1121. Dat is gratis dus. Of een mail sturen, dat kan ook naar nacht.eo.nl. En ook op Twitter zijn we te vinden. En u kunt daar ook reageren. Dat doet u met hashtag dit is de nacht. U kunt uh, nu al bellen. Ik heb vrienden die doen vrijwilligerswerk. Die doen in hun vrije tijd vieze karweitjes onbetaald voor een vreemde. Nou zoek de vier fouten. Echt, die vriendin van mij, die, die werkt daar als vrijwilliger... en die zegt ook inmiddels van die echte vrijwilligersdingen. Weet je, die zegt van die dingen als... oh, je krijgt er zoveel voor terug. Oh, echt waar, het is hard werken, het is dankbaar werk... maar je krijgt er zoveel voor terug. Ja, Sarah Kroos was dat. Lucas Meis en uh, Mark Molenaar zijn al in de studio. Jullie moet wel een beetje omlachen. Ja, ik vind het wel grappig. Ja, ja het is een mooi stereotype. Ja. En dan ook gelijk dat vooroordeel van, ja, vrijwilligerswerk, ja, weet je. Ja, waarom zou je het doen? Toch? Dat klinkt er een beetje in door. Maar ik vind het vooral grappig dat ze vies noemt. Vieze kwijtjes doen. Ja. Door, uh, ja de, ik, de, ik zou wel een paar voorbeelden van er willen horen. Ja, dus dat is niet per se zo. En dus, je krijgt er vast inderdaad heel veel voor terug, of niet? Dat hoop ik wel, ja, boer. Anders is het helemaal vreemd. Kijk, het is een soort vreemde aanname van mensen... dat je vrijwilligerswerk moet doen... en dat er dan niks voor terug mag krijgen. Maar dat is eigenlijk nog veel erger. ja. Jullie gaan er zo meteen over vertellen. Blijf lekker zitten. Drink een bak koffie en uh, dan gaan we erover spreken. U kunt dus bellen met uw verhalen over vrijwilligerswerk. Doet u het of doet u het niet? 0800-1121 mailen dat kan naar nacht.eo.nl en twitter met hashtag, EO, nee, hashtag dit is de nacht. En zometeen ook live muziek van Ewout Kieft. Thank you for being a friend.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 Andrew Gold, en and thank you for being a friend. We hebben het over vrijwilligerswerk, want de directeur van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, die heeft in de Volkskrant gezegd dat asielzoekers vrijwilligerswerk mogen gaan doen. In de studio zijn Lucas Meijs, hij is hoogleraar vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ook Mark Molenaar is aanwezig, hij is werkzaam bij de vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk. Allereerst even over dit nieuws... Um, is het een goed idee dat vrijwilligerswerk straks ook gedaan uh, moet gaan worden door asielzoekers? Zullen ze het gaan doen? Is eigenlijk de vraag. Maar Lucas, wil jij eerst? Dat is een groot verschil. We praten over moet ja. gedaan gaan worden nee, of ja. mag zullen, gedaan Zullen, zullen gaan worden? ze het gaan doen? Zeker. Ja. Nee, ik denk juist, Timboer, het is echt hopeloos om ergens te zitten en niks te mogen doen. Dat zijn de belangrijkste verhaal die je hoort. Ja. Het is eigenlijk gewoon eigenlijk meer een rotstreek dat je het niet mag ja. doen. Dan kun je tenminste wat nuttigs doen. Ja. ja. Nou ja, het probleem, we natuurlijk, gehad hebben met dat, dat, dat, mensen, dat kinderen wel naar school mogen, maar zodra ze stage gaan lopen, dat niet mag. En waar het stoutfonds terecht mm -hmm. uh, voor opgericht is, is natuurlijk echt wel een, een heel vreemd iets. Ja. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. De vrijwilligerswerk is altijd al een methode geweest voor mensen om te integreren in de nieuwe samenleving. En er als ja. dat je ervan uitgaat dat je niet wil dat ze integreren, hè? Zoals, zoals de opzet was van ze mogen nergens kennis mee maken omdat ze anders gehecht zouden raken. Ja, het klinkt mij een beetje wreed in de oren. Ja, op zo'n manier kom je juist in aanraking met uh, de Nederlandse cultuur... en met andere mensen om je heen en uh, kom je dan in contact... en zo kun je dan een beetje integreren. Ja, met vrijwilligerswerk wel. Als, je, zeg maar, als, je, als het je verboden wordt, dan kom je in aanraking... met een ander facet van die Nederlandse cultuur. Ja, dus, uh, precies. Beduidend minder sympathiek. Ja, we hebben het over vrijwilligerswerk. Uh, maar uh, ja, het, het klinkt misschien heel logisch, vrijwilligerswerk. Ja, iedereen heeft er wel een idee bij... Uh, maar toch nog eventjes. Uh, wat is nou de precieze definitie? Wat, wat moeten we eronder verstaan? En dat vraag ik dan even aan de hoogleraar. Nou ja, de definitie is vrij simpel. Onbetaald, onverplicht, voor anderen. In een of ander georganiseerd verband. Maar daar zit wel eens wat ingewikkelde dingen aan. Voor anderen betekent het dus niet voor je eigen huishouden. Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk. En onbetaald, onverplicht. Ja, er zitten ook best wel wat moeilijke dingen aan hoe je het beoordeelt. Maar in het algemeen gesproken alles wat je doet zonder ervoor je betaald krijgt... voor iemand anders in een ja. of andere organisatie. En betaald als in uh, dat je er geld voor krijgt? Ja. Oké. Okay. Ja. En ik, ik vind en... Voor, voor iets anders... vind ik toch ook wel belangrijk, Lucas? Ja, nou ja goed, maar voor ja. iets anders... Dat is ja, dat en, en deze definitie, die, die komt dan van... Nou, je, je, wereldwijd is de definitie... je kent iedere keer vier componenten. Er wordt iets gesproken over hoeveel mag je ervoor betaald krijgen... wat voor soort organisatie zit erop... hoeveel hmm. verplichting zit erop en wie is je doelgroep. En dat is een beetje de Nederlandse algemene definitie. Ja. Die wordt in de wetenschap gebruikt. Die wordt vooral in het beleid gebruikt, ja. ja. En u zei ook... Uh, het moet in enigszins georganiseerd verband zijn. Ja, en daar maar wat houdt dat dan in? Want dat, ja, dat, dat is een, dan kom je op een hellend vlak. Ja, en als je dus afvraagt van waar het dan begint. Uh, een van de onderzoeken... Uh, als je mensen laat tijdschrijven... dan denk je vaak als mensen dus de vuilniszak buiten zetten voor de buurvrouw... uit ja. zichzelf is het geen vrijwilligerswerk. Maar als er gevraagd zijn door maatschappelijk werk om dat te doen, of door de huisarts, dan is het wel vrijwilligerswerk. En zijn ze gewoon ingeschreven als vrijwilliger bij de Zonnebloem... wat er zo'n 43.000 zijn in Nederland. En ze doen dit soort dingen dan af en... en als onder... ze gewoon gevraagd zijn door de buurvrouw zelf... dan, nee, dan is het dus dan ook, ook geen vrijwilligerswerk. Nee, dan vinden het formele geen vrijwilligerswerk. Dat betekent dat bovenop die 43% Nederlanders... die dat echt een formele vrijwilligerswerk doet... ook nog de mantelzorgers komen... en ook nog de informele zorgverleners komen. Ja. Dus iedereen die denkt aan de radio... Nederlanders doen geen vrijwilligerswerk en zorgen niet voor elkaar... ja, dat is echt niet waar. Nee. Dat is bijna de helft van alle Nederlanders die doet iets op het gebied van vrijwilligerswerk. Ja, als je deze redenering volgt, wel meer dan de helft. Ja. Nou ja, nee, ik zeg het niet dat het vrijwilligerswerk, is, maar het zijn andere ja. vormen van prosociaal gedrag. Ja. En um, net als het liedje uh, Thank you for being a friend, um, dat lijkt me een van de interessante aspecten van het doen van, van vrijwilligerswerk, dat je uh, iets voor iemand kan betekenen en dat er dan misschien ook wel iets uit het contact kan ontstaan. Ja, ik denk dat dat regelmatig gebeurt. Er zijn ook gewoon mensen die vrijwilligerswerk gaan doen... omdat ze het een netwerk oplevert, omdat het vrienden oplevert. Ja. Dus ja, het, het, het, het hoeft nog ineens je doel te zijn. Het gebeurt gewoon. En, je, en, je, en misschien doe je het ook omdat je leven dan meer een doel heeft... Kan ik me voorstellen? Is, is, dat een, is dat iets wat je wel eens, wel eens ziet? Ja, of er zijn gewoon mensen die weten richting te geven aan hun leven. En dan, daar hoort automatisch hoort daar iets van vrijwilligerswerk bij. Ja. ja, de twee belangrijkste redenen die je, die je hoort vanuit, zeg maar, van waarom doe je vrijwilligerswerk. Als, als het gaat om de functie voor jezelf. Is het om echt vorm te geven van je eigen normen en waarden. Mm -hmm. Dus laten zien waar je voor staat. Om de uiting aan te geven. Om de uiting aan te geven. Heel praktische uiting. Dat kan religieuze normen zijn. Maar dat kan ook normen zijn rondom het milieu. Maar ook gewoon simpel. Ik wil dat kinderen kunnen voetballen. Christenen die doen vaker vrijwilligerswerk dan niet-christenen, toch? Mensen is die nog steeds het is, is niet-christenen op zich. We weten niet zeker of het nou de religie is of de kerkgang. En okay. de religie is het normen en waardenkant. En de kerkgang is het tweede gedeelte waarom mensen veel vrijwilligerswerk doen. Dat is namelijk omdat je op een of andere manier ergens bij aan wilt sluiten. Dus aan de ene kant gaat het om normen en waarden. En aan de andere kant wil je aansluiten bij, of kennismaken met een groep die net zoals jij is, en waar wat, je graag bij hoort. En dat is die kerkgang natuurlijk. En ook speelt toch mee, dat heb ik een keer gelezen... dat in de kerk, eh, doordat je naar de kerk gaat... er vaker een bepaalde druk is ook om vrijwilligerswerk te doen. Dat het Klopt, van je dat, wordt gevraagd. Dus, uh, dus dan krijgt de derde vrijwilligerswerk... of expliciet. Traditioneel, uh, op gang als er drie dingen min of meer bij elkaar komen. Dat is een effectieve omgeving om te vragen. Het eerste wat je nodig hebt, is een soort normatief appel. Dus een, een dominee die preekt, een pastoor die preekt... maar ook... Iemand die een beroep op je doet. Uh, iemand die een beroep op je doet. Een, een dorp waar, waar het normaal is, een bedrijf waar het normaal is. En dan twee, uh, iemand die organiseert. Hè, dus de dominee die preekt over eenzaamheid of de pastoren. En dan vervolgens dan uh, tikt de noem in om te zeggen... wij uh, bestrijden eenzaamheid. Ja. En als dan die persoon ook nog eens een keer... iedere week in dezelfde kerk zit als jij... dan is het ook een heel betrouwbare vraag. Die ja. drie dingen zorgen voor een bijna niet te missen kans. Mark Molenaar, jij bent werkzaam bij de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk. Achter organisaties een, staat een S, want we zijn een vereniging van vrijwilligersorganisaties. Nou, dan staat die fout op mijn papiertje. Ja, dat, geeft, dat maakt helemaal niks uit. Maar dan, maar het is hoe dan ook een lange naam? Het is een hele lange Je mag ook NOV zeggen, dat is veel korter, dat is makkelijker ook. Ja. Wat is het? Eh, nou, wij zijn echt een vereniging van vrijwilligersorganisaties en organisaties die het vrijwilligerswerk ondersteunen. We hebben, onder ons ledenbestand hebben we 150 vrijwilligerscentrales. En we hebben 200 grote landelijke uh, vrijwilligersorganisaties. En die zitten tussen, tot in de haarvaten van die maatschappij. Uh, zijn zij bezig met vrijwilligerswerk, met hun onderwerpen waar hun passie uh, naar uitgaat. En wat betekenen jullie dan voor die organisaties? Uh, wij uh, brengen kennis, uh, kennisuitwisseling uh, tot stand. Dat zijn ze zelf, hè. zijn ze daar heel goed toe in staat en wij brengen ze bij elkaar. En uh, wij uh, behartigen hun belangen in uh, politiek Den Haag. En uh, steeds vaker ook op uh, gemeentelijk niveau. Maar dat betekent dat jullie dus, jullie zijn dus een lobbyclub zijn ook? Wij zijn, nou ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Ja, het is namelijk bijvoorbeeld om heel simpel te zeggen... als jij iets wil organiseren, dan is dat best moeilijk. Want er is heel veel wet en regelgeving die jou uh, zomaar eens in de weg zou kunnen zitten. Terwijl juist die overheid ook dat initiatief wil ondersteunen. Ja. Dan is het eigenlijk de eerste plek waar je zou kunnen beginnen. Is door het makkelijk te maken. Ja. Rutte die heeft het altijd over de participatiesamenleving. Sinds kort. Ja. Dat is niet per se iets nieuws, maar hij heeft het de uh, Heeft uh, Den Haag uh, uh, oren naar uh, meer vrijwilligerswerk in Nederland? Zijn ze ermee bezig? Uh, Ik denk dat ze, daar zijn ze heel erg mee bezig. Ja. Ik dat, dat, uit, oh, dat, dat wordt ook geuit in concreet beleid? Uh, nou ja, dat zou ik wel willen zeggen. Uh, ik misschien niet heel erg, heel erg praktisch, maar er wordt op uh, diverse onderwerpen wordt wel genoemd dat er uh, meer door de burger gedaan zou moeten worden. En dat er ook, hè, dat wordt, en er wordt, de vrijwilliger wordt letterlijk genoemd. Maar blijft het alleen maar bij de oproep of wordt er ook iets gedaan? Ik bedoel, doet de overheid veel voor jullie? Nou, uh, ja, goed, voor, voor ons exact. Uh, ja, goed. Uh, zo zou ik het niet willen zeggen. Kijk, je moet het zo zien: uh, uh, elke gemeente die uh, uh, heeft te maken met wetmaatschappelijke ondersteuning, de WMO. En daar hebben zij de verantwoordelijkheid gekregen om het vrijwilligerswerk te ondersteunen. Nou, en nu zijn ze opnieuw bezig om die WMO te vormen. En dan zul je zien dat het veel meer richting, uh, veel meer richting zorg zal gaan. En want zorg is nu dat die die heeft nu de prioriteit. De zorg is veel te duur geworden. Er komen steeds meer mensen die zorg nodig hebben. En er moet steeds meer gedaan worden door vrijwilligers. En dat staat gewoon letterlijk benoemd. Ja. U kunt uh, bellen ook met uw verhalen over uh, vrijwilligerswerk. 0800-1121, dat is ons nummer. Mailen kan ook naar nacht.eo.nl of twitter met hashtag dit is de nacht. Uh, Toos, goeienacht. Goeienacht. U Hallo. hebt vrijwilligerswerk gedaan? Ja, elke week. Elke week? Ja. En wat voor vrijwilligerswerk was dat? Als gastdame in het Schepenziekenhuis de Emmen. Oké. Okay. Ik, wat... ik heb het gedaan ook. Ik ben zelf uh, langdurig uit een ziekteproces gekomen. En dus dat heeft, kun je een beetje vergelijken met mensen die integreren. Moeten uh, misschien uh, uit het... Uh, Buitenland, maar ik heb het wel helemaal op eigen initiatief gedaan. Niet vanwege, ik ben wel katholiek, maar niet vanwege dat ik de pastoor hoor preken. En, nee. uh, maar het is ook, uh, als je dan maatschappelijk gezien er nog bij wil horen. Is mm -hmm. een, uh, en je kan niet meer in het arbeidsproces, is, een, is het heel erg van belang voor het welzijn van mijn eigen persoonlijkheid. Ja, nou, op welke manier dan precies? Nou, je komt met andere mensen in contact, je gebruikt je niveau gewoon, je blijft je ontwikkelen. Als ja. je elke dag thuis blijft zitten, dan uh, en moet toch gedaan worden. En ja, je kunt dan nog iets voor een ander betekenen? Ja, en ik ga ook op de zonnebloemrij, wat dus ook al uh, werd uh, benoemd. Het is gewoon goed voor je, nou ja, natuurlijk, het is heel goed voor andere mensen, maar het is ook voor je, voor je eigen uh, welzijn, dat je met beide voeten op de grond blijft en dat niemand... Uh, ...zich wat hoeft te verberen, want iedereen kan er heel snel uh, iemand nodig hebben. Ja. Yeah. Dus, het uh, is, uh, is een goed iets en het is, is elke week op een radio met staatssecretaris van Rijn. En, nou, ik vind er helemaal niks mis mee, maar er blijft altijd een groep die er tegen zal zijn. Hè? Die beginnen allemaal ernstig, betaalde baantjes. Nou, dat is gewoon de realiteit. Maar ik beleef er gewoon heel veel plezier aan en de mensen zijn dankbaar... En net als het netwerk wat je zelf ook weer opbouwt. Je hebt collega's, mm -hmm. je blijft in de maatschappij. Je hebt verplichtingen aan de ander. Je vereenzaamt dan ook niet. En, en wat is de mooiste reactie die u ooit hebt gekregen? Nou, de mooiste reactie was dat de zonnemdom bood. En dat uh, iemand uh, alle vrijwilligers ging bedanken. En een uh, vrouw die dus absoluut niet kon praten. Maar dat ze toch een geil gaf van... Ja, ik ben het er mee eens. En dan moet je echt wel huilen. Ja, Mooi. En de saamhorigheid, hè, die de mensen daar ook onder elkaar hebben. Ja. Ja, het is gewoon... Uh, het is een weg die ik ook misschien wel een beetje noordgodoon in ben uh, geslaan... om, dat ik zeg maar, zelf na tien jaar echt ziek te zijn geweest... Mm -hmm. weer terug weggekrabbeld, maar uh, ik heb er geen spijt van. En, het, en we weten allemaal dat het in de toekomst zo wordt. Hoe bedoelt u? Nou, ja, goed, de tijd wordt minder en we zonden toch allemaal weer... Uh, ik heb al mijn opa en oma in huis gewoond... en ik heb mijn moeder verzorgd... en we gaan die kant op. We willen onze ogen wel sluiten, maar zo is het gewoon. Ja, we raken steeds meer weer op elkaar aangewezen... Uh, door ja, de, kijk, de verzorging van de verzorgingstaat. Ja, die uh, integreren we van het buitenland ook... is erbij betrekken met de taal... en die ook is ergens bij... ja, dan kan het ook geleidelijk opgaan. Want dat blijft toch altijd een, uh, een moeilijke sector... om die, uh, om die uh, tussen te krijgen. Ja. Ook to al willen ze zelf wel... maar ze moeten zichzelf ook aan allerlei wetten en normen houden... Ja. En daar ben ik met de, de sprekers eens. Daar zal meer speling in moeten komen. Toos, hartelijk dank uh, voor dit verhaal. En, uh, en, en veel succes en uh, plezier ook vooral uh, bij het ja, werk ja, dat u doet. <laughs> okay. Het doet me heel goed. Fijne nacht. En jullie veel succes met het programma. Dank u wel. Ja, Lucas Meijs, uh, hoogleraar vrijwilligerswerk. We gaan het straks, uh, als u het goed vindt, uh, nog eventjes hebben over de toekomst van vrijwilligerswerk ook. Uh, mevrouw, die had het er al een beetje over. Ja, we zullen het uh, steeds meer nodig gaan hebben. Ik ben benieuwd of uh, u dat met haar eens bent. Misschien kunt u wel een klein tipje van de sluier oplichten. Uh, misschien de zorg wel, maar we denken vaak bij vrijwilligerswerk aan zorg. Maar zorg is absoluut niet de grootste bulk van het vrijwilligerswerk in Nederland. De grootste bulk van het vrijwilligerswerk in Nederland is in de sport. Dus... Als je nou gewoon hebt over vrijwilligerswerk... dan is het eigenlijk allemaal niet zo heel erg relevant. Maar misschien straks wel meer als de verzorgingstaat nog verder wordt verzoberd. Nee, maar het geen... gaat om oh. de vergrijzing. Weet je, die, die vergrijzing is een veel grotere factor... dan die verzobering van die verzorgingstaat of wat dan ook. Ja. En de verzorbering van de verzorgingstaat betekent vooral... dat er minder beroepsmatige uh, handen aan het bed staan. Mm -hmm. Maar niet dat er minder aan het bed moet gebeuren. Nee. En ja, die vergrijzing heeft echt, staat echt helemaal los van het kabinetsbeleid. Ewald hey, Kliefd, goeienacht... Goeienacht. Doe jij vrijwilligerswerk? Ik zag hem al aankomen. Nee, nee. Tenminste, ja, som, soms spelen we wel gratis. Maar ja. Ja, dat is niet uit eigen keuze. Dus ja, dat telt niet Je treedt hier wel vrijwillig op straks. <laughs> nou, dat bedoel ik. <laughs> ja, want jij bent zanger, artiest, singer songwriter uh, Meegedaan aan de grote prijs. En, uh, nee uh, hoor. Nee, dat, uh, oh. nee. Niet? Nee. Zag ik op internet. Oh. Je nee, bent dat... wel singer-songwriter, toch? Nee hoor, ik ben. <laughs> <laughs> nee, ben wel singer-songwriter. Nee, nee, ik ben wel singer-songwriter. Nee, dat, dat, ik weet niet hoe je eraan komt. Maar dat, Goed, dat is nou niet ja, zo. ja, tussen. Nee. Zou je het willen? Uh, Grote muziekcompetitie. Ja, ik zou, ik zou hem willen winnen, omdat het handig is. Maar, <laughs> maar het meedoen zelf aan zo'n wedstrijd, dat is niet per se iets waar ik uh, van hou. Muziek nee. in een wedstrijd, dat vind ik nou zo. Je, ja. maakt, je maakt mooie liedjes, maar dat niet alleen, want je bent ook schrijver. Ja, dat klopt. Ja. ja. ja. Je schrijft er ook over, over boeken voor het NRC. Dat doe je ook. Dat uh, deed ik sinds uh, drie of nee, twee jaar doe ik het niet meer. Oké. Okay. Heel af en toe. Ja. ja. Heb je, uh, hoeveel, ja, wat vind je leuker? Boeken schrijven of liedjes schrijven? Uh, nou, het vult elkaar mooi aan. De, de, de, de liefde voor muziek is, is het eerste en denk ik ook wel het grootst. Maar het, het, het, het boeken schrijven, dat vind ik ook echt uh, prachtig om te doen. En, en het toekomst. Het, het vult elkaar echt aan. Het is dus een. De combinatie vind ik heel mooi. Hoeveel heb je geschreven tot nu toe? Ik ben nu aan mijn derde boek bezig. Uh, en die komt volgend jaar uit. Waar gaat die over? Oorlogsenthousiasme. <lacht> <lacht> aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Geniffel. Ja, ja dat is weer heel wat anders dan ja. een vrijwilligerswerk. Nou ja. <laughs> sommige Je ziet wel mensen gelijkenis. die... Uh, ja, het waren vaak wel hele idealistische mensen toen, gek genoeg. Ja, ja, net zoals dus uh, sommige vrijwilligers. We hebben, Doe, ja. we hebben nog steeds heel veel vrijwilligers die zich ja. bezighouden met, met oorlog. We hebben een nationale reserve die bestaat uit reservisten. Ja. All ja. Allemaal vrijwilligers. Ja. Ja, en die mensen die zo oorlogsenthousiast waren, die we zich vrijwillig op voor het leger. En dat hoezo dat thema eigenlijk, wat? Ja. Ja, daar ben ik zo ingerold. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Uh, Stage bij het NIOT gelopen, het uh, Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Ja, klopt, ja. ja. En toen kwam, kwam ik zo al aan het begin van de 20e eeuw terecht. En, en dit is eigenlijk waar alle schrijvers en artiesten uh, uh, in Europa uh, uh, op de een of andere manier in meegesleurd raakten. Dus dat blijft gewoon iets heel fascinerends. Iets, iets waar, waar we ons nu nauwelijks meer iets bij kunnen voorstellen. Dus dat, dat vond ik al heel lang een heel intrigerend onderwerp. En ja. toen kwam ik met mijn uitgever op het, ge, op het idee... Om, om, dat, om daar echt een, een, een volledig boek aan te besteden. Dat is dan een roman of is het een non-fictie? <lacht> literaire non-fictie, okay. zoals dat dan <lacht> modieus heet. Maar ik, ik, het, het, het en, zijn wel deze, verhalen, zeg maar. Komt het is, deze thematiek ook terug uh, in je muziek? Nou, niet direct. Maar ja... Dat, uh, het, het, de, de, de, nee, niet direct. Ik zou het zelf ook niet, niet uh, aan kunnen wijzen of zo. Maar, maar zoals ik net al zei, het vult ook elkaar op een bepaalde manier wel aan. Want het, ja, je bent ook bezig met allemaal avondkardistische kunstenaars en zo. En dat is, dat zijn wel ja, ja dat zijn wel ook wel weer hele inspirerende figuren. Dus, dus het uh, is wel ook heel erg uh, ja, enige overlap zal er wel zijn maar ik kan hem zelf niet zo goed aanwijzen. Nee. Waar gaat het liedje over dat je nu gaat spelen dan kijken wij of het ook een beetje over oorlog gaat. Uh, dat, dat, ik laat ook waar het over gaat helemaal aan jullie over. Want ja. Het, Ga er maar gewoon naartoe. Ja precies. Ja, hoe heet het? Het heet Slaapwandelaar. Heel slaapwandelaar, oké. Okay. Dat is inderdaad heel toepasselijk, ja. Het zou zomaar kunnen dat er nu een paar mensen ineens de radio hebben aangezet die aan het slaapwandelen zijn. Dat zul je net zien. En dan horen ze het liedje uh, Slaapwandelaar. En dat uh, wordt gespeeld dus door Ewout Kieft. Uh, hij uh, doet zijn gitaar om, die heeft hij om inmiddels, een koptelefoon op. En gaat hij live spelen in de studio. Dit is en, uh, ja. Ewout Kieft. Het wordt weer licht als je slaap gaat. Twintigduizend keer te laat voor de openingsceremonie van de straten. Kraampjes, het fietsen op de maat. Van een ritme dat ik ben kwijtgeraakt. En dat er mensen zijn die op tijd op werk verschijnen. Terwijl de zon het schijnt. De schoonmaakauto's, de zekerheid dat het s'avonds goed zal zijn. Ik ben het kwijt. Ze zouden bommen moeten gooien op elke plek waar ik met jou zat. Elk portiek, elke bank waar ik op je heb gewacht. De cafés moeten slopen waar we peuken gooiden op de grond. Elk plein onder water laten lopen waar ik met jou stond. Slaar van de laar. een straat kan verkopen, staart me aan. Ik ken een geest Hij ziet het aan mijn ogen. Dat ik niet ver vandaan hetzelfde punt ben. Toen hij zijn bestaan door zijn vingers voelde glippen. Zou je op moeten sluiten toen dat nog zin had gehad? Je moet willen met een mes, als dat je tot leven had gebracht. Ik zit hier in mijn eentje, mijn wraak voor te bereiden. Ik zit hier in mijn eentje, de waarheid te vermijden. Ze zouden jou... Te Ze zouden jou moeten leren met jezelf om te gaan. Jij zou mij moeten vergeven. Proberen is toch ook wat waard. Liever hart getroffen dan licht geraakt als je het zelf niet doet. Doet iemand anders het maar. Slaap van de la. aan voor de bus en niemand klaagt de frisse luchten de ochtendklaartje zou mij moeten zeggen waarom ik jaar na jaar tegen de lege hemel loop te schreeuwen de grond vertrappen, geluk verstier. je was nooit echt hier mooi ewald kieft een slaapwandelaar en nou hoor ik wel het woordje bommen, hoor, in je liedje. Nou, nee, dan heb je het al. <laughs> ja, dat, dat Toch dat over is, oorlog. Weet ik niet. Ja, nee. wie weet. Ja. We gaan meer van je horen zo meteen. We hebben het over vrijwilligerswerk. Vera, goedenacht. Hallo, Vera. Uh, ja, hallo. Dag. Hoor je me? Ja, ik hoor je. Oké, okay, ik hoor ja, jou ook. dat ja. is fijn, hè? <laughs> ja. Uh, jij doet uh, ook vrijwilligerswerk. Ja, ik doe vrijwilligerswerk met honden. Met honden? In, in een asiel. Ah. Want uh, ja, vrijwilligerswerk merk ik ook dat vaak uh, gezien wordt bij uh, nou ja wat anders doen voor mensen. Maar uh, je kunt ze ook heel fijn, fijn en heel mooi vrijwilligerswerk doen voor, werk doen voor dieren. Ja. En uh, zeker in, in deze tijd hebben dieren dat heel hard nodig... Hoe bedoel je, zeker in deze tijd? Nou, je merkt dus dat op het ogenblik is het toch ook zo... dat uh, dieren regelmatig uh, zonder baas gevonden worden. Ja. En uh, dan is het hartstikke fijn dat er mensen zijn die zich daarom bekommeren. Ja, je hebt het idee dat dat meer gebeurt dan, dan eerder. Uh, ja, ja, we hebben de laatste tijd wel weer wat honden die... Uh, vooral honden. Kijk, katten is wat lastiger om te merken dat ze geen baas hebben. Maar als je honden zo los op straat ziet lopen zonder dat er iemand in de ja. buurt is... dan... Uh, ja, dat, uh, de laatste tijd komt dat toch wel regelmatig voor. Ja, En zijn ze een beetje dankbaar? De honden? De honden? Ja, voor wat je doet. <lacht> ja, nou ja. Leeselijk gestrest. Sorry? Want het is echt heel raar. Ja, ze zijn, ze zijn uh, hun, hun vertrouwde omgeving kwijt. Ja. Uh, ja, sommigen hebben ook uh, gedragsproblemen. Kijk, kinderen moet je opvoeden, honden moet je ook opvoeden. Dat gaat ook niet. Er zijn er ook bij. We hebben er eentje, die, dat gaat nu een stuk beter, maar die was heel bang. Dus die heeft het waarschijnlijk erg slecht gehad. En zo'n dier uh, moet je dan trouwen weer een mens teruggeven. En, en waarom vind je het zo fijn om uh, te doen? Uh, ja, nou ja, ik heb gewoon wat met dieren. Dat sowieso al. En uh, ja, waarom vind ik het zo fijn te doen? Wat ik heel fijn vind, als je op een gegeven moment een hond uh, leert kennen. Het dier is onzeker, angstig. En uh, je kunt hem weer een blije hond van maken. Dat lukt regelmatig. Nou, gewoon de manier waarop je met hem omgaat. Ja. En dat hij dan toch weer, uh, want wij, uh, ja, je hecht die wel aan sommige dieren... maar je bent ook altijd blij als ze dan op een gegeven moment weer een baas gevonden hebben. En, en Vera, ja, heb je er bewust voor gekozen om uh, vrijwilligerswerk te doen uh, met dieren... in plaats van ja. uh, vrijwilligerswerk te doen voor mensen? Ja, ja, ik heb altijd in de sociale dienstverlening gewerkt met mensen... En toen ik uh, thuis kwam te zitten, had ik eigenlijk zoiets van ik wil even niks meer met dat soort dingen te maken hebben. Wat dan? En dus dan, dan zijn het dieren geworden. Maar hoezo wilde je er even niks meer mee te maken hebben? Ja, als je daar uh, zo 35 jaar in gewerkt hebt, ik, ik had het op een gegeven moment wel gehad met al die toestanden. Ja, en ook omdat het dat... uh, over het algemeen uh, door, door overheidsmaatregelen ook niet al te prettig was. Uh, ja. Vaak, wat, was dan de, wat was dan de grootste ergernis, Viren? De grootste ergernis voor mij was dat je, dus vooral de laatste tijd, was dat, dat het, je kon niet meer doen wat je voor de mensen wilde doen, want het moest allemaal verzakelijkt worden. Te veel regeltjes, bedoel je dan? Ja, daar ben je helemaal gestoord van. En dan denk ik, als je nou eens wat minder regels hebt... en gewoon wat meer de mensen de gelegenheid geeft... om echt met, met, met de mensen bezig te zijn waar het voor bedoeld is... ik denk dat het dan ook veel meer bijvoorbeeld zorgverlening zou kunnen worden. Hm. Want als je nou toch kwart voor je tijd bezig bent met allemaal formularia... nou, ik vind het niet nuttig, hoor. Nee. Vera, mag ik je bedanken voor je verhaal? Graag gedaan. Mark Bolenaar bij ons in de studio van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Nou zeg ik het goed, hè? Ja, perfect. Toch? Ja, ja. helemaal goed. Ik was even bang dat het weer fout was. Maar... Nee, nee, nee. ik hou je in de gaten. <laughs> je mag ook Nv zeggen, dat wist je Ja, al. dat wist ik al. Ja, maar dat snapt niemand, denk ik. Nee, heel goed. Krijgen vrijwilligers daar ook mee te maken, de, de regeldruk. Dat, de, dat ze zich te, moeten houden aan, aan te veel regeltjes, waardoor ze misschien zelfs ook wel uh, afhaken. Ja, ik denk dat dat wel voorkomt. En ik weet is even iets anders hè. Want ik, ik vind het leuk dat je nu een vrijwilliger hebt die zich met dieren bezighoudt. En ja. zo, hè, dat, ik vind het belangrijk is dat het gaat omdat je ergens een bepaalde passie voor hebt. En dat, dat, dat, dat, dat kunnen andere mensen zijn, maar dat kan ook de sport zijn. Kunnen dus ook inderdaad dieren zijn of natuur of, of, of noem het maar op. Of muziek, zoals we met mm -hmm. onze singer-songwriter hebben gedaan, uh, gehad. En, uh, maar ik, ja, ik denk dat uh, er, is, er is heel veel gemeentelijke uh, regelgeving. Uh, je moet uh, voldoen aan allerlei voorwaarden als je een pand uh, hebt. Uh, je moet voldoen aan allerlei voorwaarden als je iets te eten wil klaarmaken. Je wil, uh, als je een evenement op straat organiseert, dan moet je een vergunning dit en een vergunning dat hebben. Dus er is heel veel, uh, je moet heel veel kunnen regelen, wil je echt iets, uh, echt iets neerzetten. Ja. Yeah. Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk. Uh, uh, we hebben het over allerlei soorten inmiddels gehad. Uh, maar kunnen we eens de feiten erbij pakken? Uh, hoe is de verdeling uh, van het vrijwilligerswerk? Uh, wat voor vrijwilligerswerk doet men in Nederland? Het nou ja, gros van de vrijwilligers <coughs> zit in de sport. Ja. Dan heb je een, een vrij grote groep die zorgt dat de kerken draaien. En dan komen er een aantal andere sectoren. Uh, welzijn, zorg, etc. Etcetera, etcetera. Het gaat om ongeveer uh, 43% van de Nederlanders. En een derde, ruim een derde daarvan zit in sport en allerlei recreatieachtige dingen. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld tien jaar geleden... is er dan een verschil of is het uh, percentage gelijk gebleven? Het is uh, opvallend uh, stabiel, zo het niet een beetje groeit. Waarom opvallend, vind je? Nou ja, omdat we met z'n allen zo mopperen dat het niet zo zou zijn. Dat is één, uh, Nederland behoorlijk veranderd is... En dan veel verhalen waarin vrijwilligerswerk was traditioneel iets wat je iedere week deed enzovoort. De bellers zijn ook mooie voorbeelden van. En je ziet allerlei nieuwe vormen daarnaast opkomen waarin mensen veel flexibeler vrijwilligerswerk kunnen doen. Het veel meer kunnen inpassen in hun leven. En een van de opvallendste dingen daarin is wat we noemen koppeltekenvrijwilligerswerk. Is waarbij het? vrijwilligerswerk zeg maar, gekoppeld wordt aan iets anders in je agenda. Dus het probleem van vrijwilligerswerk is niet dat mensen het niet willen. Het probleem is dat het ook op een gegeven moment gewoon moet gebeuren in je agenda. Ja, dus mensen zeggen je, vaak, ja, ik ben druk, druk, druk. Dat zijn ze ook in de meeste. Even vooral duidelijkheid, er zijn twee totaal verschillende verklaringen. Het doen van vrijwilligerswerk wordt verklaard door heel druk zijn. En dus overal nergens mensen tegenkomen en gevraagd worden. Het doen van veel uren vrijwilligerswerk wordt verklaard door het hebben van tijd. En dat is wel een grappig, maar dat betekent dus dat de grootste bulk van die 43%, zijn gewoon mensen die volop helemaal aan alle kanten druk in het leven staan. Ja. Maar daardoor misschien juist dan ook wel uh, met mensen in contact komen. Die ze, waardoor ze worden gevraagd om iets nou ja, te doen. Dat, kijk, 80% van de vrijwilligers is gewoon gevraagd om dat vrijwilligerswerk te doen. En als je mensen vraagt waarom doe je geen vrijwilligerswerk. Dan zegt ze ik heb geen tijd en ik ben ook niet gevraagd. Ja. Dus, dus als beetje, ze zouden worden gevraagd dan zouden ze het misschien wel doen. Misschien ja. ja. ja. ja. Doen jullie zelf eigenlijk vrijwilligerswerk? Ja, ik wel. Mag ik reclame maken? Uh, ja hoor. Ja, dan moeten mensen gewoon eens naar uh, taaldoetmeer.nl gaan. Oh ja. En uh, daar kun je allerlei leuk vrijwilligerswerk doen uh, rondom uh, taal en mensen die uh, een, een taalachterstand hebben. En uh, het, ja. de taal is leuk. En, uh, en daar kun je mensen uh, mooi mee helpen. En dan, dan komen we misschien ook weer terug op die asielzoekers, die, die helpen jullie bijvoorbeeld. Als ze problemen uh, hebben met de Nederlandse taal, bijvoorbeeld. Uh, ik, ik help iemand uh, die uh, nu net uh, uh, naar de basisschool is, uh, naar de middelbare school is gegaan. En die zijn uh, taalachterstand heeft en die zijn, gewoon zijn bruglasjaar door wil komen. Maar inderdaad, daar worden ook mensen met, uh, uh, uh, uh, vanuit uh, asielzoekerscentra geholpen. En, en er zijn heel veel van dat soort uh, taalclubs uh, hoor. Ja, en ik ben uh, dit jaar weer een keer meegeweest met uh, basis, het, school, het, het, school, het kamp van de basisschool. <lacht> hè, hè? Sorry, de schroegmensen. <lacht> sorry, uh, het is erg geweldig. en een, een leuk weekje weg. En ik was uh, twitteraar van dienst. Dus ik heb voortdurend uh, de ouders voorzien van uh, wat er gebeurt. En daarvoor gevraagd? Uh, daarvoor gevraagd. dat ja, was nu de derde keer. Helaas de laatste keer. Want ja, hij is van de basisschool af. Dus, uh, en had je het ook gedaan als je uh, niet was gevraagd? Nee, want dan voel je jezelf wel heel erg opgedrongen... in zo'n situatie van zo'n schoolkamp. Ja, maar een basisschool vraagt gewoon, toch? Dat is, ja, dat is mijn ervaring. Ik word, ik word regelmatig voor iets gevraagd. Ik, ik, het zou echt interessanter zijn om je af te vragen... je, hebt een, je organiseert zo'n zo zo kamp van zo'n basisschool... en, en dan komen er allemaal ouders ongevraagd ja. meehelpen. Ik denk dat, dat er heel veel ouders zouden komen. En, en, en, en, en hoe, hoe goed is zoiets voor je eigen waarde? Laat ik hem gewoon eens stellen, die vraag. Oh, dat is gewoon leuk. Dat hoort er gewoon bij. Dat maar, speelt wel een rol, toch? Kan ik me voorstellen. Nou ja, Sommige eigenwaarde, eigenwaarde is een concept waar het wel heel gaat over... van inderdaad je eigen eigenwaarde. Het is eigenlijk veel meer dat mensen vinden... dat ze er een soort fluitend goed gevoel van krijgen. Hè? Fluitend naar huis. Waarbij die, dat idee van dat je er echt bent geweest voor een ander... of voor een dier ja. of wat dan ook uh, um, um, juist belangrijk is. Eigenwaarde wordt vaak meer gekoppeld aan dat je... je een soort zelfbescherming, dat je niet aan ego-defensieve dingen dat je jezelf niet goed voelde en dat je via vrijwilligerswerk compenseert voor iets wat je niet hebt. Ja. ik denk dan ook aan mensen die op Facebook een berichtje plaatsen van uh, ik heb een dagje meegeholpen. bij de voetbalclub. Kijk, oh, daar, en dan, dat, dat, met, dan denk ik altijd van oh ja, die, die is kijk, helder, kijk hem of haar. Is, ik, ik, vind dat goed trouwens, zijn. ik vind dat heel erg goed hoor, dat mensen dat doen. Gewoon, laat maar gewoon lekker zien wat je doet. Dat doe je met je werk, doe je dat ook. Uh, jij zit hier ook uh, achter de microfoon en je haalt allerlei mensen vragen je om te vertellen wat ze doen en waar ze zich mee bezighouden? Ja anders is het stil. Ja, nou, maar waarom zou je dat niet met <laughs> vrijwilligerswerk doen? Ja, ja maar ik denk dat een van de belangrijkste dingen die je moet afvragen als je een vrijwilligerswerkfunctie aanbiedt, van ga ik hier iemand verwerven? Komt hier iemand aan toe die dat trots op een verjaardag en op Facebook ja. gaat open vertellen? We hebben het hier natuurlijk over: is het puur altruïsme of niet? Dus he, doe je het puur voor die ander of ook een beetje voor jezelf? Ja, puur altruïsme is echt een soort theoretisch concept. Ja. Want we kunnen aan alle kanten laten zien waarom het, waarom het niet bestaat. Ja. Je doet het echt voor jezelf. Hoewel het wel helder is dat we het ergens in de jaren negentig zijn gaan zeggen. Voor de jaren negentig zie je eigenlijk niemand dat, uh, dat vermelden. En ja, na de jaren negentig, begint je langs op de gang te komen mensen zeggen waar, dat ze het ook voor zichzelf doen. En dat is natuurlijk ook helemaal niet erg, toch? Dat is ook helemaal niet erg. Want... En er zitten ook dingen in van: je, je doet vrijwilligerswerk omdat je, bij, bij het jongerecorps, omdat je vreselijk verliefd bent op het meisje wat er ook zingt. Dat zal in de jaren vijftig mm -hmm. ook zo zijn geweest. Ja, Alleen geschreven is in de jaren vijftig niet zo. Nee nee, nee, nee, nee, hoewel als mijn vrouw nu luistert, ze wel zal altijd te lachen. Is ah, ja. anders het, gaat wel over je, het gaat wel over je vrouw. <laughs> Vertel eens. Nou, ja, nee, nee, nee, nee. Oh, jammer. Die uh, ja. is ook bij een jongere koor ja, maar ik deed daar geen vrijwilligerswerk. Okay. Maar oké, okay, dat is wel de andere. Kan je wel had, zien je, dat, had je dat was? maar gedaan? Ik kan volstrekt niets in <laughs> <rekening>. <laughs> En, en, en. Uh, uh, ja, je doet dan iets voor de ander. Dat is goed voor die ander, maar dus ook uh, uh, kan het goed zijn voor jezelf. Uh, Waar uitzicht dat in, dat het, dat het ook goed kan zijn voor jezelf? Nou, het uitzicht vooral uh, even in, in, in kennis en kennissen die je erop kunt doen, die, waar je wat aan hebt. Dus een van die motieven is carrière-motieven. Dat zie je dat het veel bij, veel meer bij jongeren scoort. Onder simpele reden als je op je 70ste nog voor carrière doet, dan is er wel iets heel komisch aan de hand. Iets vreemds aan de hand. En je, en je, je gaat jezelf misschien dus meer waard vinden. Het tweede maar... is dat je jezelf inderdaad een soort ego-boost geeft, ja. doordat je uh, erkend wordt. En al heeft dat niet. wat voor gevolgen heeft dat? Ik bedoel, functioneer je dan misschien beter in de maatschappij? Makkelijker? Ja, maar dat, dat, dat is wel heel erg individueel. Zeg maar. nou, okay, we weten dat vrijwilligerswerk heeft positieve effecten voor gezondheid. Heeft positieve effecten als het gaat om, om, om zeg maar, sociaal welbevinden. Ja. Het heeft positieve effecten als het gaat om het vinden van een baan. En meer van dat soort dingen en, en, en, en, en aangehaakt zijn. We zijn er niet helemaal zeker over de mechanismen erachter. Welk onderdeel van vrijwilligerswerk... Zeg maar, zijn er nou vrijwilligerswerk... Opdrachten die meer bijdragen aan welbevinden dan anderen. Okay. Er is een mooi Engels onderzoek dat gaat over groene gymnastiek... waar ze mensen uit verzorgingshuizen halen en die landschapsbeheer laten doen... om ze daarmee zeg maar ook gewoon een soort therapie te geven. Dus in plaats van therapie in de interne situatie, op looprekken enzovoorts... verzinnen ze iets buiten dat ze kunnen doen. En wat natuurlijk ook interessant is, uh, je haalde het net al eventjes aan... je kunt met mensen in contact komen, dat kan goed zijn ook om aan werk te komen... Ja, er zitten als het ware vier mechanismen onder. Interessant in deze tijden, de tijden Absoluut. van crisis natuurlijk. Het eerste mechanisme, en dat is heel duidelijk, is, is kijk mij. Waarmee je als het ware een signaal geeft van... er zijn heel veel mensen werkloos... maar ik blijf me nog steeds gewoon voor die samenleving inzetten. Het tweede mechanisme is kennis. Zo van via vrijwilligerswerk onderhoud ik mijn kennis... of ontwikkel ik nieuwe kennis. Mm het -hmm. derde mechanisme is kennissen meestal je via vrijwilligerswerk kom ik nieuwe mensen tegen... die me misschien een baan kunnen helpen. En het vierde mechanisme is dat je via vrijwilligerswerk... heel makkelijk, heel goedkoop goed kunt kennis maken... met andere werkvelden waar je misschien geen idee van had. Dus kijken wat je dagen, leuk vindt. Kijken wat je leuk vindt. Een soort ja. snuffelstage via het vrijwilligerswerk. Ja. Nou, dat is uh, uh, interessant. En uh, uh, misschien zijn er ook mensen die zelf ervaring hiermee hebben... die geen werk meer hebben, misschien door de crisis... en nu vrijwilligerswerk doen... En, uh, daarover willen vertellen. Dat kan. 0800 1121. Dat is ons nummer. Mailen kan ook. Nacht.eo.nl We gaan weer naar muziek. Ewout, Ewout Kieft. Ga ons even ontspelen? Wees niet bang, heet dit. Ik zal niet bang zijn. Goed zo. koude januari dagen, de lucht de blauw. Alles stevig schoongeblazen door de wind die van het ei komt. waaien, staan, de ijskranen bezorgd over het water van de haven. En s'avonds wiep de er heen en weer aan kabels. Schaduwen spoken neergelaten en in kroegjes met kleine ramen zijn de mensen aan het praten. Over de lente die weer komen gaat. Wees niet bang, wees niet bang voor elkaar, iedereen wordt verliefd, wordt verliefd op elkaar. Je weet dat de winter vanzelf over zal gaan en dat de wereld voor jou bestaat. En zomers ruizen, populieren hoog boven de daken. Bob Marley uit de autoramen. Sigaretten rook bij vlagen. S'nachts lopen de meisjes met blote benen op de straten. Het hoofd leeg, bloed bedrukt. Opgefokte mensen naast en op de mooiste plek om uit te gaan. Taxis van een nieuw, maar drazen idioten staan te schreeuwen voor de ramen. Wees niet bang, wees niet bang voor elkaar. Iedereen wordt verliefd, wordt verliefd op elkaar. Je weet dat de zomer wel allemaal moet gaan. En dat de wereld voor je open staat. En s ochtends gaat de bekken weer te vroeg. Alle dagen dat je jezelf naar je werk moest dragen. Je de hele dag loopt af te vragen waar je het allemaal voor doet. En hoe lang je hier nog mee door moet gaan? En als om vier uur weer de avond sluimen. Het park is stil, de bomen duisteren, de fontein is uitgezet. En in de verte lopen silhouetten van een oude man en vrouw, die je meestal hebben meegemaakt. Wees niet bang. Wees niet bang voor elkaar. Iedereen loopt de fluit, iedereen lijkt op elkaar. Je weet dat het leven wel over moet gaan en dat de wereld voor je open staat. Ewoud kieft en wees niet bang. Straks horen we nog meer van hem. We hebben het over vrijwilligerswerk doen. Uh, naar aanleiding van uh, uitspraken van uh, het uh, COA... Centraal op Orgaan Opvang Asielzoekers. Uh, de directeur heeft in de volkskrant gezegd... dat asielzoekers voortaan vrijwilligerswerk mogen gaan doen. En uh, dan kunnen ze eindelijk eens uh, in de tijd dat ze hier zijn... en verder niks kunnen iets nuttigs doen. En uh, ook met mensen in contact komen... Uh, we praten over vrijwilligerswerk met Lucas Meijs. Hij is hoogleraar vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ook Mark Molenaar is hier. Hij is uh, van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Uh, Mark, uh, jij doet zelf ook vrijwilligerswerk. Uh, de eerste keer dat je vrijwilligerswerk deed, uh, hoe oud was je toen? Uh, toen was ik ergens uh, begin twintig. Toen uh, wou ik me bezighouden met uh, het verzamelen van sponsorgelden voor mijn atletiekvereniging. Het was een redelijk fiasco was dat. dat was, uh, <laughs> ik, ik mocht niet doen wat ik zelf wou doen. En, uh, en uh, het gevolg was dat ik het dus inderdaad bij bedrijven liep te leuren met, uh, met een krantje waar dan advertentie in moest komen. En ik vond het vreselijk vond ik het. Dat te weinig vrijheid vond je? Ik had daar had om te ik doen wel. zoals je het zelf wilde. Ja, ik studeerde net communicatie. Dus ik wilde, wilde die mensen helpen met een mooi plan opstellen. Ja, je wist wel hoe het moest. Ja, dat dacht ik wel in ieder geval. Ja. Is het belangrijk eigenlijk voor vrijwilligerswerk om een beetje vrijheid te hebben in wat ze doen? Ik denk dat dat voor iedereen belangrijk is. Ook in je, ook in je betaalde werk. Hè. Wat dat betreft is dat verschil nog ineens zo groot. Ja, dan kun je nog zeggen: ja, weet je, ik krijg ervoor betaald. Ja. Dus ja, dan doe ik het maar zo zoals het moet. Maar ja, ja ik doe het dat... vrijwillig. Ik wil het op mijn eigen manier doen. Is dat zo? Speelt dat? Ja, dat is een wezenlijk onderdeel. Het, uh, misschien kan Lucas me, me, me bijlichten, maar er was uh, onlangs een onderzoek, volgens mij van een student van jou, Lucas, waar dat een uh, onderdeel van uitmaakt. Ik zie Lucas denken. Ja, ja, ja, twee weken <laughs> geleden is uh, Maurice de van der Schuur gepromoveerd om een verhaal over de kwaliteit van de arbeid van vrijwilligerswerk versus betaald werk. En een van de dingen gaat over inderdaad hoeveel zeg maar, management je, je aan Kijk, Het is vervelend als je je in een organisatie meldt. Dan als het ware onderwerp je aan de regels van die organisatie en je ziet dat vrijwilligers ja. zich makkelijker tegen die regels gaan verzetten en willen verzetten, ja. dan beroept of liever gezegd dat als je ze veel in regels zet, ja dat je dan een stuk van het vrijwilligerswerk, van de plezier, van het nut eruit haalt. Dus daar zit misschien ook een, dus er schuilt een gevaar in ook. Er zit een gevaar bedoel, dat in dat het je, overmanagen je van ja. vrijwilligers. Nee, ja. ja, je moet je dus als vrijwilligersorganisatie daar heel erg bewust van zijn. Ja, en tegelijkertijd moet je je realiseren... dat vrijwilligerswerk niet betekent dat je maar gewoon kunt aanrotzooien. Het kan niet maar, regelloos zijn. Ja, kijk, het gaat om die regeldruk. Het is volstrekt logisch dat ook een vrijwillige buschauffeur... een rijbewijs moet hebben. Ja. En daar zit het heel duidelijk in. En ook dat die niet langer dan acht uur mag rijden... of iemand niet zo lang mag rijden dat het onveilig wordt. Dus daar zitten een aantal van dat soort dingen in. Maar wat je een hele tijd nog hebt gezien en nog steeds ziet... in bijvoorbeeld de zorg, is dat als vrijwilligers zich aanmelden... het eerste wat ze te horen krijgen is wat ze niet mogen doen... Dat noemen ze taakafbakening. En haken mensen dan ook vaak af? Dat Ik moment? ben verbaasd hoeveel mensen dat accepteren. Oh ja. Maar er zit wel iets onder. Je kunt heel makkelijk ja zeggen. Je omdraaien en vervolgens gaan doen wat je zelf interessant vindt. En dat is natuurlijk wel de truc die veel vrijwilligers toepassen. Ja, ja want u bedoelt, je uh, bedoelt de. de ja, zo, er, is nou, toezicht, er is weinig we er toezicht op handen. de naleving van ja, ja, die gewoon, regels. Nee, maar, ja, je hebt weinig toezicht. En dan, dan komt die, die meneer of mevrouw voorbij. En die zegt van ja, maar dat mag u niet doen. en zeg, Oh, ja. sorry, was ik helemaal vergeten. Ja. En dan ben je weer vier dagen ja. verder. Je wordt niet zo snel ontslagen. Nou ja, ja sommige mensen... Ik ken organisaties die graag met vrijwilligers werken... omdat vrijwilligers geen ontslagbescherming hebben. Dus die maken daar juist een gebruik van. Ja, ja. Dat je ze verder niet meer kunt uitnodigen. Nee, alles ja. gebeurt. Ja. Ja. Alleen, kijk, nou, misschien wel een mooi verhaal. Een keer tegenkwam was was een verzorgingshuis. En daar had de directie zichzelf bedacht... dat ze parkeerplaatsen wilden hebben bij de ingang. En er was een vrijwilligerscoördinator coördinator, een beroepskwart... die ergens is aan suf aan. En die daagt een van de vrijwilligers uit... om zijn auto op die parkeerplaats neer te zetten. Dus na een uur of vier, vijf... komt de directeur naar buiten gestormd. Die man die stelt in zijn auto in stap... en die roept, je mag dan niet parkeren, ik ga je, ga je aanpakken. Ik zei van, joh, sla me maar, ik ben hier vrijwilliger. Bel ik de tv op, mag je dat doen? Ja. Nou, dan zie je natuurlijk gewoon dat je, dat je een heel andere soort positie hebt... als vrijwilliger tegenover die organisatie dan een beroepskracht. Maar dat is bijna ook een, dat is een vorm van arrogantie ook eigenlijk. Dan. Tuurlijk. Ja. Tref je dat vaak? vaak nee, je treft bij vrijwilligers heel vaak... Vrijwilligers zijn door de bank genomen zelfbewuste mensen... die als ze ergens een probleem zien in de wereld... En dat is dan even, even breed uitgedrukt... niet s'avonds voor de tv blijven hangen... maar onrustig worden de tv uitzetten en naar buiten gaan om er wat aan te doen... Actie. Actie. Als je die extra verte mensen, als je die zeg maar aanpakt en zegt van ja, maar dat mag niet enzovoort... dan vraag je dus om moeilijkheden en terecht. Ja. Nou, veel van de dingen die we bij betrokken maar we zijn mijn drive om die onderzoek te doen, en ik kijk vooral naar hoe organiseer je met vrijwilligers, is dat ik wil voorkomen dat de tijd van een vrijwilliger verknald wordt. De Amerikaanse dame die heeft de zeven doodzonden van vrijwilligersmanagement uitgeschreven, en de zevende is de tijd van een vrijwilliger verspillen. Hm. Want juist met een vrijwilliger die niet betaald wordt, als hij door slecht organiseren. Ja die tijd niet nuttig is. Oh, daar, ja, daar haken dat is ze dus ook, echt jammer. Daar haken ze ook op af. Daar ja. haken ze dus inderdaad op af. De gedachte ja. dat je... juist omdat je niet betaald wordt... gewoon wordt gezien als, nou ja, als, als klein geurt, als klein hagel... dat je wel kunt verspillen. Dat is echt fascinerend. Ja. En daar zie je dus de organisaties die het moeilijk hebben... met vrijwilligers vast te houden... als je er dieper naar kijkt zijn er veel van dit soort dingen. Dat ze gewoon geen idee hebben hoe je de tijd van vrijwilligers nuttig kunt maken. En, en uh, Mark, uh, je bent dus van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Uh, helpen jullie daar dan ook bij? Bij het formuleren van beleid uh, ook ten aanzien van hoe je omgaat met het managen van je vrijwilligers? Het is een onderwerp dat nu heel erg speelt en steeds meer speelt. Vooral als je het hebt over wat Lucas zegt, die, die nieuwe vrijwilliger... die volgens andere regels vrijwilligerswerk zou doen dan normaal. En ja, regelmatig kom je daar met organisaties bij elkaar. En uh, daar, daar zie je ook dat uh, zeker oude organisaties... dat hangt er een beetje vanaf welke organisatie het over hebt... dat, dat er best wel moeite is om nieuw op, op een andere manier in te springen... Uh, op, die, op die vrijwillige inzet van mensen dan... Het standaard pakket aanbieden. En dat doe je dan voor zoveel tijd in de week. Mm -hmm. eh, binnen die en die kaders. Daar, is, daar hebben mensen best wel moeite mee. Eh, organisaties. En wij proberen inderdaad wel daar mensen bij elkaar te halen. En wij vragen ook mensen zoals Lucas. Om de, die achterliggende principes dan nog eens goed uit mechanisme, te leggen. Ja. Ja. Mensen worden kritischer. Kun je het dan zo zeggen? Ja eerlijk gezegd. Ik, eh, ja misschien wel. Misschien dat ze wat opener zijn. Dat ze, als, ze, als ze dat 40 jaar geleden wat extra vetten waren geweest, dat, hmm. ze, dat, dat mensen wat ook eerder hadden gezegd... de cultuur is, is veranderd natuurlijk ja, ja. in zijn algemeen. We leven natuurlijk ook wel in een, in een meer georganiseerde samenleving... waar we eerder ons afvragen, waarom is het zo slecht geregeld? Ja. He, dus als je, ja. Het ja. verhaal is dat als je 20, 25 jaar terug gevraagd hebt... om bij school mee te helpen, de basisschool, om iets te doen in de tuin... en je kwam met twaalf ouders en er waren vier schepjes... dat je dan gezellig met elkaar begon te kletsen. En nu hebben mensen iets van, ja, wacht even, we zijn immers met z'n twaalf gekomen... en er kunnen maar vier mensen werken. Wat is het voor een onzin? Zonder van mijn tijd. Ik ben twee tweeverdiener. Ik had nu op mijn werk kunnen zitten. Ik neem hier een halve vrije dag voor op. En dan zijn er geen schepjes. <laughs> dus dus ze even kortom, uit. mensen die vrijwilligerswerk doen, die doen het graag. Maar het moet goed georganiseerd zijn. Ze moeten de tijd die ze aanbesteden besteden, nuttig kunnen besteden. Ja, en dat, dat, dat nuttig besteden, dat is wel een grappig. Wij doen onderzoek naar, naar NL Doet. Dat zo'n dag vrijwilligerswerk. En wat interessant is, een van de weinige klachten die daar echt stelselmatig voorschijn komt, gaat over. We hadden dit ook met z'n achten in plaats van met z'n tienen kunnen doen. Ah ja. en dat is zo tegengesteld aan beroepsmatig werk. Bij beroepsmatig werk denk ik aan het eind van de dag: van, Nou, was een makkelijk dagje. Er waren iets te veel mensen, ik heb niet zacht hoeven werken. Ja. En bij vrijwilligerswerk moet het echt aan het eind van de dag pijn doen. Ligt, ligt het aan die motivatie? kijk, als je naar je werk gaat, dan heb je natuurlijk inderdaad een contract en je komt elke dag opdagen. En er zijn mensen die he, zitten helemaal niet zo in hun werk, want die hebben precies dezelfde motivatie als, als, als die doorsnee vrijwilliger. Dus het moet ergens liggen. De, de oorzaak ligt in die motivatie. Het is natuurlijk levensgevaarlijk om vrijwilligers en beroepskrachten en dan zo te versimpelen. Maar het ligt duidelijk in die motivatie. Um, maar motivatie, dus in stand, doen mensen doen onderzoek naar motivatie van vrijwilligerswerk. En een jaar of vijf, zes geleden zijn we ook gaan constateren... het gaat dus niet om mensen aan het werk houden. Waar we beroepsmatig werk, motivatie van beroepsgouw... vaak gaat over hoe hou ik ze aan het werk. Want mm -hmm. ze proberen zo min mogelijk te doen. Is bij vrijwilligers juist om van... oké, okay, mensen komen dus om echt aan de gang te Heel gaan. Heel bewust willen ze iets doen. Want ze willen iets doen. Als je de, ze krijgen er niet voor betaald. Dus, dus daarom als ze niks doen, doen ze het als ze thuis kunnen, het kunnen het blijven... Dus ze komen echt Dus ze moeten een andere prikkel zijn. En dat is dus dat ze iets willen doen. En dan moet het dus Omdat echt wel reutig zijn. Dus, dus, dus er zitten we heel pijnlijke dingen aan. Er zijn telefonische hulpdiensten die erachter kwamen... dat er soms niet gebeld wordt tijdens een dienst. weet je Dan zit je hele nacht te wachten tot er gebeld wordt. Dan en voel je, je nutteloos. Dat is echt gewoon, als je daarvoor betaald wordt... dan kom je thuis bij je partner en die zegt van wie je baas op de tocht. Ja. Maar als je er niet voor betaalt, dan kom je komt bij je partner en zeg van... joh, wat heb jij gedaan vannacht? En by the way, hou je nog van me? Ja. Broe, dat is de vraag die gesteld wordt. Ja. Dus ze zijn dat gaan combineren. Gewoon een paar telefoons met elkaar verbinden. Vijf, zes van die districten. Dan word je in ieder geval gebeld. Of als je betaald voor krijgt, dan, dan, dan zeg je... oh, ik heb lekker krantje gelezen. Moet je eens even deze voorstellen. We rijden nu overal nergens niet-rendabele buslijnen aan het vervangen... door vrijwilligers die het moeten gaan doen. Maar als die bus niet vol zit... Ja, een vrijwilliger wil een bus rijden waar in ieder mensen in zitten. Ja, anders dus er zit een spanningsveld in. Als er geen passagiers in zitten, zou je moeten betalen als je wil die bus rijden. Want je gaat geen vrijwilliger vinden om een lege bus rond te rijden. We gaan zo meteen verder. Het is bijna vier uur. Dan krijgen we het journaal en dan praten we verder over vrijwilligerswerk. En u kunt ook nog bellen hè, met uw verhalen over vrijwilligerswerk. Doet u het of doet u het niet? Waarom wel, waarom niet? Hebt u ervaringen ermee? Hoe vroeg uh, bent u ermee begonnen?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 van Eva Cassidy. Ja, Love is All We Need. Hè? Dat is ja. natuurlijk ook wel het vrijwilligerswerk ja, Dat was hem dus niet, want er werd een ander liedje ingestart. Jullie zijn er niet meer gewakkeren, <laughs> mannen. Het was de Beep ja. Beep Song van Simone White. Toch hoor ik over het laatste haar zingen Love is All You Need. Ja. Hmm. Ja. Dat is wel een mooi, hè? We gaan zo meteen verder praten. Okay. Even een uurtje over vrijwilligerswerk. Ja, uitstekend. Die krijg je niet voor betaald. Nee, maar ik heb wel veel he? plezier momenteel. Dus wat dat betreft het is het alleen wel heel vroeg. Had ik nog uh, vrijwillig een uh, bakje koffie voor jullie. Oh, oh, oh lekkers, wat een goed he? voorstel zeg. En jullie mogen goed, ook, door. als jullie willen, vrijwillig een, uh, een bolletje nog nemen. Ja, dat is echt, mijn bioritme is daar nog niet aan toe. <laughs> ja, we zijn zo terug. 0800-1121 voor al uw verhalen over vrijwilligerswerk.